Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Twee journalisten in Utrecht zijn beroofd op straat. Dat gebeurde toen de journalist en cameraman aan het werk waren bij een brug bij de Wijk-Kanaal-eiland, waar werkzaamheden zijn. De cameraman werd geslagen en zijn apparatuur werd meegenomen door twee mannen van tussen de 17 en 25, zegt de politie. De omroep waarvoor de journalisten werken, RTV Utrecht, heeft aangifte gedaan van geweld en diefstal. Gevangenen worden niet goed voorbereid op hun terugkeer in de samenleving. Staat in een onderzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Onze verslaggever heeft het gelezen. Er is te veel focus op het opsluiten van mensen, maar niet op wat daarna komt. Als die gevangenistijd voorbij is, zeggen gevangenismedewerkers in een rondgang van het ministerie. En het kan onveilig zijn, omdat oud-gevangenen dan sneller terugvallen in hun oude gedrag. Dat draagt niet bij aan een veilig land, zeggen de gevangenismedewerkers. De oudste Nederlander is overleden. Ableton. Boekema Hut was 110 jaar oud. En sinds iets meer dan een jaar mocht ze zich de oudste Nederlander noemen. Ze is niet de oudste ooit in ons land, dat was Hendrikje van Andel Schipper. Zij was 115 toen ze bijna 20 jaar geleden overleed. De spelers van het Nederlands elftal moeten blijven trainen op penalties, vindt bondscoach Louis van Gaal. Daarom heeft hij de voetballers huiswerk meegegeven. Ook bij hun eigen club moeten ze flink oefenen. Zij moeten de, de visie volgen van, die wij hebben aangegeven. Maar ik niet. Dat, dat zijn uh, wetenschappers die dat hebben aangegeven. Het is helemaal onderzocht. Dat is een opdracht van de KVB geweest. We hebben gezien hoe belangrijk dat is, penalties. En wij zijn door Argentinië uitgeschakeld, anders hadden we in de finale gespeeld. Van Gaal had het over het WK in 2014, toen Nederland in de halve finale verloor van Argentinië na strafschoppen. Morgen speelt het Nederlands elftal trouwens weer in de Nations League tegen Wales. Het weer, een frisse maar droge nacht voor de boeg. Morgen flink wat zon, vooral in het zuiden, dan tussen de 19 en 24 graden. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 Stay, our hearts ache. My wife and I want to say. Ik zit een beetje dat, uh, te bedenken van uh, hoe dat uh, een beetje gegaan is. Wat betreft Francis Alban Blake en Frank Bond. Want uh, de pseudoniem van uh, Francis Alban Blake, uh, dat is een pseudoniem. Maar Frans de Blake is degene die erachter schuilt. Hoe die gesprekken dan zijn gevoerd uh, in de tijd dat hij in de studio uh, zat en muziek begon te maken: van joh, uh, dit, uh, moet, uh, dit moet je pakken. Het is uh, nog maar heel kort uh, geluk wat je hebt. En dat moment moet je grijpen en daar gaat het lekker een beetje over. En uh, dat soort filosofische gesprekken zullen misschien wel gevoerd zijn. In de periode dat uh, deze Francis Blaak, oftewel Francis Alban Blake, rondliep in de studio van King Ford Records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 ik trek hem aan, tot schade en schande, nu precies mijn maat, hier dat boete kleed. Ik trek hem aan, schaamrood op de kaken, omdat het mij zo staat. Hij staat mij beter dan jij. althans dat is besloten. En ik weet ik ben een lul, soms in zit city als gegoten. Een tijdje niet gedragen, daar hangt hij aan de kapstok. Terwijl ik met een schuldgevoel het stoffen weer vanaf klon. Dus sorry, zijn niet aan de sleep, spijt ik laat het zien. Dus geef maar hier dat boete kleed, want jij draagt het verdriet. Ik vrees dat onze wegen weer bescheiden Ik wens haar het beste, zij zegt Je kunt de kleding krijgen Hier dat boete kleed, ik trek hem aan Door schade en schande, nu precies mijn maat Hier dat boete kleed, ik trek hem aan Schaamrood op de kaken, yeah. omdat het mij zo staat yeah. Hier dat boete kleed, even maar, even maar ja, wat zal je dan zien? Neemt de artiest niet op. Ja, dat is uh, heel fijn. Dan ga ik uh, gewoon nog eventjes uh, het uh, riedeltje verderaf uh, draaien. En dan uh, draaien we straks nog uh, ik een track uh, te draaien van, uh, van Engel en Paul. Dit was ook uh, van het uh, album Engel en Paul. Het namen, het nummer Boetekleed. Um, dit stond van de week op het uh, de website van 3 voor 12 Noord-Holland uh, een, uh, een nieuwe single van Jelissa En het nummer dat heet Perspective <middels> <middels> <middels> The train will flow Want to move faster Used to be noisy here Now all the streets are quiet I want to flow Wanna live life higher you around you keep me gray Everett. Mm -hmm. <laughs>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 Nou ja, ik, ik denk. Ik, ik, ik zeg. In een Kamer vol trofeeën. Ja. Uh, is een liedje waar ik, waar ik het heb over. Dat je je vrienden. Inderdaad, steeds tegenwoordig wat minder ziet. Omdat iedereen zijn eigen kant op gaat. Mm. En uh, nou ja, als je dan. Hier in een café binnenkomt en je verwacht eigenlijk niks. En er zitten opeens. 10, uh, 15 uh, mensen. Dan is dat wel. Is dat zeker wel speciaal. Ja, ja dat vind ik wel heel mooi. Ik ja. moet eerlijk zeggen dat ik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 We oh, oh, oh, roeien met de riemen die we hebben, steeds een stukje verder. Jij bepaalt de koer.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 uur te beginnen. Maar ik denk dat dat wat later gaat worden. We hebben tenslotte ook nog twee uur. Dus we kunnen ook die twee blokjes van twee in het tweede uur doen. Dus uh, want we willen natuurlijk ook een beetje een fatsoenlijke soundcheck hebben. En dat uh, is wel allemaal nodig. Uh, twee nummers. Ik zei het al gehad. Uh, van Engel en Paul met Aan de Amstel. En daarachter Portland Rider en Frozen Plants. Ik heb nog negen en een minuut. Dus dat betekent dat ik gauw maar eens even weer wat laat boven. horen. Doe, doe, doe, doe. The King Is Dead van Sillen.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 This ain't no revealing I don't really care cause I'm winning Honestly, I've been here chilling Better than ever, I'm golden All of my troubles are open King is dead Dat was het. deze van Ganna, de nieuwe Come Home. Ga daar nog één doen. Tot aan het nieuws van 8 uur. En dat is Uniform Child van Ubrig. You